boekraad met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam heeft het gebied waarin vandaag preventief gefouilleerd mag worden, flink uitgebreid. Delen van het centrum, waaronder het Centraal Station en de Dam, zijn tot veiligheidsrisicogebied verklaard, waar dat eerder alleen gold voor het museumplein en omgeving. Daar is vanmiddag een anti-immigratieprotest. Een vorige betoging in Den Haag liep uit op extreem rechts geweld. De Taliban zeggen dat het Afghaanse leger bij gevechten aan de grens met Pakistan 58 Pakistanse militairen heeft gedood. Afghanistan zou 25 Pakistanse grensposten hebben ingenomen en daarbij ook een aanzienlijke hoeveelheid wapens hebben buitgemaakt. Pakistan heeft het nieuws over de doden nog niet bevestigd, maar een minister zei eerder vandaag dat de Afghanen op Pakistanse burgers hadden geschoten. Pakistan heeft de grens met Afghanistan gesloten. In Groningen is tenet begonnen aan het transport van zes enorme transformatoren... die nodig zijn voor een nieuw hoogspanningsstation. Ze zijn gemaakt in Nijmegen en per schip naar Veendam gebracht. De komende zes zondagen gaan de transformatoren... die een gewicht hebben van een Boeing 747... één voor één over de weg naar een bedrijventerrein in Ter Apelkanaal. Langs de route in onder meer nieuwe pekela's staan tientallen belangstellenden...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 En dit is haar debuutalbum met Sunday Secrets. Yes, I've run a marriage with the one-night stand. And as I sit on the chair, I can hear these words resounding.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 Doei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 We'll be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 Boop <laughs> boop